Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NRS op 3. Een man is overleden nadat hij vannacht is neergeschoten in Capelle aan de Rijssel. Rond middernacht liet de man van 37 zijn hond uit toen iemand het vuur op hem opende. De dader vluchtte. Kort na het schieten werd verderop een brandende auto gevonden. De politie zoekt uit of dat de vluchtauto is. De neergeschoten man overleed in het ziekenhuis. Waarom er is geschoten kan de politie niet zeggen. Er is niemand opgepakt. Duizenden mensen lopen een protesttocht door Amsterdam... omdat ze het oneens zijn met coronamaatregelen. We want We want We, want We want Met vlaggen en gele paraplu's trekken de demonstranten door de stad... om uiteindelijk in Amsterdam-West uit te komen. In meer steden over de hele wereld wordt onder dezelfde noemer geprotesteerd. Bij één heeft de nummer twee van de partij, Quincy Gario, geschorst... omdat hij zich manipulatief gedroeg, mensen uit elkaar speelde... en zich mannelijk dominant opstelde... Zegt de partij op een ledenvergadering. Bij gooide Gario van de Week uit de partij. Veel leden wilden weten waarom die weg moest. En het is flink balen voor Kiki Bertens. De tennister is op de Olympische Spelen al in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. Kiki, hoe is het? Eerlijk? Of? Ja, heel eerlijk. Ja, natuurlijk graag. Ja, gewoon kut natuurlijk. Ja, nee, het doet, uh, het doet veel pijn. Natuurlijk, uh, Tuurlijk uh, strijdend onder denk ik wel vandaag, alleen... Ja, je wilt deze natuurlijk gewoon uittrekken en gewoon pakken. En ja, dat dat dan net niet lukt, dat uh, ja, is gewoon heel erg balig. Bertens zegt wel dat ze er vrede mee heeft en dat het gewoon echt genoeg is. Ze pakt trouwens nog niet meteen haar koffers in, want ze moet nog in actie komen bij het dubbelspel. Er is trouwens nog een vijfde Nederlander besmet geraakt in Tokio. Sportcommentator Jeroen Elshoff heeft een positieve uitslag. Eerder raakt al drie sporters en een staflid besmet. Ze zaten allemaal in hetzelfde vliegtuig naar Japan. Dan heb ik het weer nog. Het wordt steeds bewolkter vandaag. Vanmiddag ook kans op buien en onweer. Het wordt 22 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A9 veroorzaken vertraging in beide richtingen. Dat is nu enkele minuten. Op de A10 voor de Koentunnel heb je nu 5 minuten oponthoud. En de A4 bij knooppunt De Nieuwe Meer is inmiddels weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met deze single van Jimmy Neil gingen we terug naar 1992. Je hoorde 0 knoop aan het begin van Santpoort op zaterdag. We zijn er weer een hele goede middag. En dan moet ik altijd zeggen, we zijn er 24-7. Want het is vandaag 24 juli. Ja, klopt. 24-7. Dus... ja, nee, nee, Voor de, voor de goede begrijper. Heel goed, heel ja, goed. Heel goed. Heb jij trouwens een uh, goede middag?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 Despair on lonely nights, he knows just how you feel. The slyest rhymes, the sharpest suits, and miracles made real. Like a pretty night on a hot sweet night. You know you're right, just to hold your tight. Pursuits it right, makes it out of sight. And Hors zie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 凤凰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 Dat rapport is inmiddels gebaseerd op uitstootgegevens in het verleden. Het is algemeen bekend dat er inmiddels hybro, hybride f 1 autos alleen maar zuiniger en schoner zijn geworden in de, jaar, in de afgelopen 30 jaar. Daar voegt de voortvoerder van het circuit daaraan toe. En tot slot, zorggroep Reinalda en Kennemer Hart... bij de ouderen in de regio Zuid-Kennemerland... onderzoeken momenteel de mogelijkheid om te fuseren.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 Nou, dit wordt uiteraard vervolg. Dankjewel Albert-Jan. Heel veel uh, scooterongevallen, dat valt op. Ja, daarom ben ik ook afgelopen zondag begonnen. U wil toch even aangeven dat... Uh, ja, dat, dat, ik hoop niet dat het een trend wordt. Want het is best wel uh, naar na, na ongelukken zitten. Dus, dus uh, pas op als je met ja. een scooter uh, onderweg gaat. Want uh, heb je voorrang, dan krijg je het niet altijd, hè? Dus, nee. uh,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 You're the junkie, and I inject it into your bloodstream It's like a bad dream, money's the fiend Do you know what I mean? Zaterdagmiddag van 4FM, Jorde Durdicke. 4FM, 8 weer bericht. En het is even naar half drie. Ja, slecht nieuws vanaf het voetbalveld, Albertjo. Ja, met nog 20 minuten te spelen. De tussenstand momenteel: de Nederland, Brazilië. Het wordt een 2 in de pool. Maar de zaak is omgekeerd: Nederland 2 en Brazilië 3.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 It's a pop, a big man with dreadlocks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 En in ieder geval vanmorgen was de aftrap en hier volgt een verslag. Sandra, Sandra Lisseberg was erbij. We hebben een welverdiende koffiebreak bij het monument op het circuit. We zijn nu ongeveer drie kwartier bezig. Iets langer dan verwacht om de koffiebreek te houden. Maar uh, ik ga eens even kijken wat er, uh, wat er allemaal zo is uh, opgehaald tijdens het schoonwandelen.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 Dus daar zal ik bij de gemeente nog eens uh, op attenderen of hier een extra vuilnisbak geplaatst kan worden. Ja, en dan hoop ik ook zeker dat met de komst van de Grand Prix, dat er heel veel vuilnisbakken. zijn. Ja, dan, dan maar dan, er ook heel veel maar dan uh, komen er ook, uh, wat ik wel begrepen heb, dan komen er uh, hier, uh, uh, ik geloof zelf, richting het circuit.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 En we hoorden deelnemer Ronald van der Poel, eh, verder de organisator Patrick Berg... en Sandra Liesenberg die was daarbij aanwezig en die sprak met ze. Dank voor deze reportage. Het schoonwandelen vanmorgen hier in Zandvoort. met eh, iets minder dan tien deelnemers, maar wel een heel fanatiek team. En ze hebben voldoende vuil opgehaald. Gelukkig maar, Zandvoort weer een klein beetje schoner.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 You can shout out.